Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zanger Gert Tidden. Hij is vooral bekend van het duo Gert en Hermine, dat hij samen met zijn toenmalige vrouw vormde. Ze hadden meerdere hits, waaronder Shalali Shalala... Alle duiven op de dam... Gert en Hermine traden in de jaren 70 en 80 vooral op met christelijk repertoire. Later braken ze met de kerk, maar ze bleven gelovig. Gert en Hermine scheiden in 1999 van elkaar. Vier jaar later overleed Hermine. Sinds begin dit jaar had Timmerman gezondheidsproblemen. In juni werd duidelijk dat hij alvleesklierkanker had. Gert Timmerman was 82 jaar. Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege de stormachtige wind in het noorden van het land. Vooral langs de kust bij Delfzeil worden vannacht hoge waterstanden verwacht van 4 meter boven NAP. Er wordt dijkbewaking ingesteld en kaders worden ontruimd. De waterstand is juist bij Delfzeil zo hoog doordat de wind uit het noordwesten komt. Het zeewater wordt daardoor in de trechtervormige Eems omhoog gestuwd. Stevo Akkerman heeft de Helderingprijs gewonnen. De prijs voor de beste columnist. Hij schrijft zijn stukken in trouw. Akkerman wordt geroemd omdat hij in zijn columns ruimte biedt aan twijfel. En dat is volgens de jury uitzonderlijk. Verder wordt hij geprezen om zijn afgewogen analyses. Akkerman schrijft pas anderhalf jaar voor trouw. Daarvoor werkte hij voor andere media en schreef die boeken. De Helderingprijs is vernoemd naar NRC-columnist Jerome Heldering... die in 2013 overleed. Max Verstappen start bij de grote prijs van Mexico morgen vanaf de tweede plek. Tijdens de kwalificatie leek hij op weg naar zijn eerste pole position. Maar Sebastian Vettel dook met zijn Ferrari in de slotfase onder de tijd van Verstappen. Lewis Hamilton, die morgen opgaat voor zijn vierde wereldtitel, zette de derde tijd neer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zin die zee. Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. Fasten je seatbelts. Hold on. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes on the planet. In 3, 3, 2, 2, 1, 1.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 China. by DJ Malzo. house vibes with, with dj malzo global house vibes with dj malzo